Mooi. For you, babe. Ja, Rihanna ook met Where Have You Been, maar het is precies tien uh, overgraaf, wacht ze. Slam FM Phone Fuck. Op de kop af, het moment waar je over mee moet kunnen praten, de Slam FM Phone Fuck. Elke dag nemen we weer iemand in de zeik, of nou een bekende Nederlander is of een minder bekende Nederlander. Vandaag... Een Rotterdammer die teleurgesteld belt. Ik heb een tijdje in Rotterdam gewerkt en het enige, tenminste, het, het, het, het, het ergste wat me daar is opgevallen is dat Rotterdammers een volksport hebben gemaakt van het zeiken, het kankeren, het zieken op alles en iedereen. En ja, ik hou ervan. Ja, ik, ja, ik heb er een zwak van ontwikkeld. Maar wat nou als je als Rotterdammer lekker wil zeiken en dus een seizoenskaart neemt van Feyenoord aan het begin van dit seizoen en dan denk je, het wordt weer zo'n rampseizoen. En dan een prachtig seizoen voor je kiezen krijgt waarin niks te zeiken valt. Dan ben je niet tevreden in de Rotterdammer en dan wil je je geld terug. En dus, bel je dan even met Feyenoord in de Foonvak. Feyenoord Sportsvereniging met Michael. Hallo Michael, goedemorgen. met Harry van Kraling uit Charlo's. Goedemorgen. Hallo, mag ik jou wat vragen? Waarom niet? Uh, ik heb begin dit seizoen voor het eerst eens lange tijd weer een seizoenskaart genomen voor Feyenoord. Ja? Op aanraden van mijn dokter. Ja. Die uh, zei, uh, ja, uh, meneer van Kralingen, uh, u uh, bent zo, uh, zo zeurderig de laatste tijd. Misschien moet u uh, seizoenskaart voor Feyenoord nemen. Daar valt genoeg te kankeren. En uh, nou, ik denk, uh, doe ik dat. Weet en dat je? valt mij tegen. Uh, ja, na dit uh, topseizoen, uh, gisteren nog uh, feest en zo. Uh, het hangt me een beetje met strot uit. Er viel eigenlijk uh, ja, helemaal niks te zieken. Op dit tribune is dit seizoen. Dus ik voel me af of er uh, een of andere refund is waar, uh, waarmee ik mijn geld terug kan krijgen, eventueel. Uh, ja, tuurlijk. Want ik heb helemaal. Uh, ik heb, ik heb niks Proberen te... kan altijd. Ik heb niks te kanker gehad, uh, Michael. Nee, ja, wat nog wel kan is misschien uh, een PSV 20 seizoenkaart nemen. heeft hij ook al geadviseerd. Ja, dus ja. Wel, uh... nou, hij zei eerst Excelsior, maar ik denk, ja, dan ga je voor je verdriet niet zitten. Nee, nee, daar word ik eh, niet voor. een een lekker stoeltje in de kuip. Je... Ja, maar je moet in ieder geval bij, bij een club zitten waar je heel veel verwacht en niks krijgt. Ja. Eigenlijk de, de jaren hiervoor, zeg En maar, dat, ja, dat, dat was Feyenoord, ja. dus ik denk, nou ja, als echte Rotterdammer uit Charles, uh, kan ik het wel weer een keer proberen. Ja. He? Ja, dat begrijp ik. Dat de, begrijp ik. En dan word je natuurlijk zwaar teleurgesteld. En dan klat, uh, te die klat die klote Koeman er zo seizoen uit met, ja. met die gasten. Ja, precies. Nee? Dat, is, uh, dat is ook niet best. Hè? Ja, we kunnen hem adviseren om bijvoorbeeld je alles te laten lopen. Maar ja, ik denk dat, uh, dat je er ook weer een hoop telefoontjes krijgt. Ja, dan neem je dat weer. Daar wil ik ook niet op mijn hebben. Niet, nee, precies. Nou, dan ga ik dan maar met PSV bellen, denk ik. Ja? Ja. oké okay. Nou, dan wens ik je veel sterker want jou, maar je hebt weer een kans dat ze dat ook weer kampioen wordt. Ja, of, het of, houdt uh, toch op, man. Ja, je weet het nooit, hè? Oké, okay, Michael. <laughs> uh, nou, Sengs vernassing, hè? Ja, ja, Ja, ja laat Hoi. Hoi, Nee, maar dan mag ik even met Eindhoven bellen. Goedemorgen, PTV, met Janne. Hallo, Dianne, Goedemorgen, met Harry van Kralingen, Charles Rotterdam. Hallo. Hi. Uh, mag ik wat vragen? Ja. Ik hang net met uh, seizoenskaartservice Feyenoord aan de lijn. Daar heb ik namelijk afgelopen seizoen een uh, seizoenskaart gehad op aanhalen van mijn huisarts. Ja. Uh, omdat ik me nogal zoorderig vond, die zei nou Feyenoord seizoenskaart is alles opgelost, kan je elke week lekker op die is? <lacht> nou heeft Feyenoord nogal een uh, belangrijk goed seizoen eruit geklapt ja. en nou adviseren ze me daar om bij PSV een seizoenkaart te pakken. <lacht> Vroeg ik me af, is dat mogelijk voor buiten Eindhoven? Ja, dat kan. Dat je kan. Gewoon het uh, aanvraagformulier downloaden vanaf de website. Ja, wat kost dat? Uh, de goedkoopskaart is 247,50. En zou jij weten of dat eventueel verzekeringstechnisch terug is de vraag, he, in verband met mijn aandoening? <lacht> 247,50? Dat weet ik niet. Dat weet jij niet? Nee. Dikkie advocaat wordt daar nieuwe trainer toch? Uh, ehm waarschijnlijk wel. Want Dikkie, ja. Ja, Dikkie is een aardige trainer natuurlijk. Blijf man, olef? Dat weet ik allemaal niet. Oh, want anders dan heb ik nog wel wat te hè? Dan ga ik daar lekker zitten. <lacht> Hij heeft wel bijgetekend toch? Uh, dat weet ik allemaal nog niet. En Fred Rutte is ook niet terug te halen eventueel. Want dan, nee. uh, dan zie nee. je de hele wedstrijd lang natuurlijk. Nee. Oké. Okay. Nou, dan uh, gaat ik het eens overwegen denk ik. Dat is goed. Dankjewel hoor. Hoi. Die erg enthousiast hebben, P.S.V. Nee, ik heb vroeger seizoenskaart gehad voor Telstar. Daar word je vast Seizoenskaarthouder Seizoenskaarthouder van Bayernhoort in de voontwak van maat.